Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Familieleden van Gijzelaars hebben een vergadering in het Israëlische parlement verstoord. Ze eisen dat de regering een deal sluit met Hamas om de Gijzelaars vrij te krijgen. Familieleden probeerden de politici te benaderen. Oh de de Volgens verslaggever Sander van Hoorn lieten de beveiligers de familieleden maar hun gang gaan. Familieleden die drongen die zou binnen en gingen rondom die kamerleden staan. Zeiden uh, jullie doen alsof uh, je een normale dag kunt hebben. Maar voor ons is het geen normale dag. Onze kinderen, onze familieleden die zitten daar gegijzeld. En jullie enige taak zou moeten zijn om die mensen vrij te krijgen. Naar schatting houdt Hamas nog 130 mensen vast in Gaza. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag weer aankloppen voor hulp. Een noodfonds betaalt een half jaar een deel van de energierekening. Vorig jaar gebeurde zoiets voor het eerst. Toen kregen ruim 50.000 huishoudens compensatie. Een hoop Amsterdammers konden vanochtend even geen u zetten of bestellen. Dat was een grote stroomstoring. Tienduizenden huizen en bedrijven zaten ongeveer anderhalf uur in het donker. Op station Sloterdijk was de storing ook te merken. Bijvoorbeeld voor deze vrouw. Helaas uh, kon ik ook niet uitchecken nu. U heeft betaald met de bankkaart? Met de bankkaart, ja. En uh, je kon alleen uitchecken met je OV. En daar, ik had met de bankkaart. Want het is al handig, maar niet heus. Er stonden veel trams stil en deden stoplichten niet. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Het weer, in Limburg valt nog een buitje. Verder is het droog, gaardig, wat zon. Bij 11 graden vanmiddag. Morgen eerst ook nog zon, daarna regen. En een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Aan de kust komen zware windstoten voor. Op de N201 Hilversum uit Hoorn staat nog twee kilometer file tussen Vreeland en Loenersloot. De vertraging is vijf minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. I was more than ready to live on my own Het is even na twee uur zon, en een hele goede middag. Het zonnetje dus schijnt lekker hier en het is prachtig weer in deze badplaats. En wij zijn er met de radio, Wie zijn wij? Nou ja, dat ben ik samen met mijn stagiaire van vandaag, Dolly <laughs> ja. Tempierik. Ja, je zei het zelf hoor, Dolly. Ja, dat ik stage ja. loop. Ja, ja, ja, dat ik stage ja, loop, dus ja. loop bij stage. deze... Ja, ja, ja hey, leuk dat je er bent. Of ik ben weer op herhaling, dat, ja, dat natuurlijk. Want ik, dat... ik heb je wel eens vaker, uh, heb ik uh, programma's met je gemaakt. Zeker, hè? nou, ik ben blij dat je er weer bent. Nou, ik ook. En uh, nou, je hebt het zonnetje meegenomen, dus... Uh, ja, ook... ik snap ook niet wat ik hier binnen zit. Nee, eigenlijk. eigenlijk niet. Nee, <laughs> neem ik de zon, zon mee, zon, ga ik binnenzien. Zonnebril op en uh, lees even op je scherm uh, uh, wat we allemaal gaan doen uh, vandaag. Want ik ben wel benieuwd. Nou, uh, drie uur lang hè? gezellige muziek natuurlijk uh, van onze Rob. En uh, we gaan ook eens even kijken wat, wat er in het dierenasiel allemaal aan lieve dieren is. En we gaan er eentje uitpikken om uh, te kijken of die niet een warm mandje kan krijgen ergens. Het beest van de week. Nee, het beestje van de week, ja. En uh, we gaan rond half drie natuurlijk kijken wat het weer gaat brengen. Dat, uh, dat is het vaste programma. We hebben allerlei nieuwtjes voor u uit Zandvoort. En wat natuurlijk heel spannend is vandaag... De het schoolbasketbaltoernooi. Ja. Vanmorgen begonnen in de Corps en wij ja. hebben verslaggever daar, hè? Ja, dat is geweldig. Uh, Thomas, geloof ik, hè? Thomas ja, de dus, Jong, die is uh, aanwezig. En die gaat ons straks updaten over hoe de stand is en hoe het allemaal gaat. Door en... eind van dit uur. Eind van het uur, oké. Okay. Ze zijn nu nog hard aan het uh, dribbelen. Nee, ze zijn nu aan het tellen hè? wie er gaat winnen. Oh, het dribbelen is al voorbij. Ja, dat denk ik wel. Oh. Ja, het zou officieel tot twee uur zijn, misschien ja, een kleine uh, uitloop. Ja, ja, maar ja. dat horen ze dadelijk wel van uh, ja. Thomas. Oh, wat was dat altijd spannend. Ik ja. ging er vroeger altijd naartoe, ook al waren mijn eigen kinderen er niet bij. Want het was zo verschrikkelijk leuk uh, hoe die kinderen daar aan het strijden zijn... voor de eer van de school en een uh, beker mee willen nemen naar de school... En we dus hebben een het, hele mooie basketbalvereniging in Stanford, de Lions. Absoluut. En die kunnen altijd weer nieuwe leden gebruiken. Dus uh, ja, ook Zeker. hopen ze natuurlijk met uh, dit uh, toernooi... dat er uh, weer een, uh, nieuwe aanmeldingen gaan komen. Dus, uh... Ja, natuurlijk, want dan uh, laait het enthousiasme toch weer een beetje op. En uh, de ouders komen kijken, zusjes, broertjes. En laten we niet vergeten, de wat ouderen komen ook kijken. Want uh, de basketbalvereniging, de Lions... ...heeft voor de mensen die het basketballen heel leuk vinden... ...maar niet meer kunnen sprinten... ...een walking basketbalteam. Oh, dat is wat voor mij, ja. Nou, voor mij ook. Ja. Voor mij ook. Want oh, gaan we het samen doen? Ja, gaan we samen in één team. Gaan, gaan ja. we samen walken? Rob en ik gaan samen in een team. Wij gaan met walking basketball. En dat is natuurlijk... ...je mag niet eens rennen. Je gaat gewoon lopend... Van uh, de ene basket naar de ander. Maar ja goed, als Rob en, zijn, uh, Rob en ik er zijn... dan blijven we natuurlijk bij die ene basket. Wow, want niemand neemt ons de bal af. Nee, nee, nee, zeker niet. Dat gaat niet gebeuren. Maak je iedereen in. Zo is dat. Nou ja, Och, jezus, wordt weer een, een leuke uitzending, uh, Dolly. Ja, we gaan er uh, gewoon iets gezelligs van maken. De zaterdagmiddag, uh, wat is er te doen? Er is natuurlijk niks op de tv. Alleen een film van Doris D. Hey, maar uh, nou, die gaan ja. we misschien straks <laughs> nog wel draaien. Doe maar een uh, plaatje, Ja, precies, precies. Nou, dat doen we ook. Want ja. Ik heb het over uh, de, de walking uh, basketball, ja. ja. Dan gaan we deze ook maar even draaien, hè. Walk like an Egyptian. Oh, dat gaan we doen in het op dat lekkere Zeker. Lekker, yes. gouden oude. Hier zijn ze, de Bengals. All the old paintings, they do the dance, don't you know. Cold crocodiles. Oh, they -oh. oh, oh. snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah say, Oh, oh, oh, Take their trays spin around And they cross the floor They've got the moves oh, hey -oh. You drop your drink then they bring you more All the school kids so sick of books They're like the punk and the metal band When the buzzer rings oh, hey -oh. They're walking like an Egyptian All the kids in the marketplace say Walk like an Egyptian Nou, en daar gingen Dolly en ik, hè? Met uh, Walk Like an Egyptian. Yes. Een goede plaat om uh, bij uh, te basketballen, lijkt mij. Zo dadelijk het uh, voetbal, trouwens ook in het uh, tweede uur. Vandaag tegen Ado uit de uh, Heemskerk. En daar is Piet Pijper aanwezig voor uh, de verslaggeving. En zo meteen horen we dat uh, allemaal van uh, Piet uh, in het uh, tweede uur van dit programma. Maar eerst weer wat muziek. Hier is uh, Bromars. Showtime. Showtime, guess who's back again <laughs> Oh they don't know, gone time, oh they don't know, I bet they know as soon as we walk in Show Showtime yeah. wearing Cuban licks, yeah. designer mix, Inglewood's yeah. finest shoes Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself Known to get the color red, the blues Oh shit Woo I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up So many pretty girls around me and they're waking up the rocket Keep up You mad, fix your face Ain't my fault they all be jacked You keep up uh, Players only Come on Put your up, To the moon Girls What y'all trying to do 24 karat magic In the air Hits and toes so clear A Look out mm. Second best for the hustlers, hustlers. Gangsters. Gangsters Bad bitches and your ugly ass friends <laughs> I cannot breathe.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 Daar worden we wel blij van, hè? De muziek van Bruno Mars En 24K. Het is uh, tijd voor het uh, nieuws in het kort, Dolly. Want uh, er is alweer het een en ander gebeurd hier, hè? Jazeker, ja. Zeker, ja. Uh, laten we even beginnen bij het parkeerterrein in de Zuid. Want de gemeente die gaat dat aanpakken. En, en het overloopterrein ook trouwens. Uh, kijk, in, in juli 2023 is er asbest gevonden. op dat overloopterrein van het parkeerterrein de Zuid. En de afgelopen maanden is er onderzocht of en, en hoe dat overloopterrein moet worden aangepakt. Nou, naar aanleiding van dat onderzoek... heeft het college van burgemeester en wethouders... afgelopen dinsdag een besluit genomen over de aanpak. En uh, niet alleen het overloopterrein... maar ook het parkeerterrein zelf... zal worden aangepakt door de gemeente. En uh, men verwacht uh, naar zeggen van uh, uh, Martijn Hendricks... die vanochtend bij Goedemorgen Zandvoort was... Dat dat medio juni. Juli die... zelf. Oh, juli. juli klaar. Ja. Ik dacht juni, joh. Nee, juli. Jeetje. Ja, dat duurt nog even. Oh, wat moeten al die mensen hun auto laten straks? Als het mooi weer is in juli. Ja, ze juli. zullen het wel in delen doen hoor, neem ik aan, hè. Dat ze niet dat het hele terrein erover. afsluiten. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, en, en dus. dus, dus uh, in ieder geval half juli is dan dat grootste parkeerterrein van Zandvoort weer klaar voor de grote drukte. En. Uh, op parkeerterrein P-Zuid is plek voor ongeveer 2000 voertuigen. Zeker. En uh, ja, er gaan allemaal mooie dingen gebeuren. Een nieuw wachtershuisje. En verder komen er ook uh, betere toegangswegen naar, uh, naar het terrein toe. Dus uh, nou, kijk aan. Helemaal voorbereid op de drukte, Dolly. Nou, kijk aan. Hartstikke goed. En uh, ja, er was uh, afgelopen woensdag een uh, superleuke eerste uitzending van ZFM Schoolradio op ZFM Zandvoort. En uh, smiddags beten de leerlingen van groep 8 van de Hannie Schafschool vanuit het Zandvoorts Museum De Spits af. En daar komt een reeks van wekelijkse uitzendingen van ZFM Schoolradio. En het thema was dit keer hulpverlening. Nou, um, de kinderen die, die, die, die hebben gesproken met politie, brandweer, reddingsbrigade en met een dierenarts. En uh, burgemeester David Molenburg... en wethouder Lers Lars Lascaré mochten aan het begin en het eind van de uitzending meepraten. En ook zij kregen heel veel vragen van die kinderen. Hartstikke leuk. Nou, uh, Hans Botman... dat is de presentator en, en een redacteur van Zandvoort uh, van ZFM. Die vertelde dat het een hele leuke uitzending was. Dat de kinderen enthousiast en goed voorbereid waren. En... Um, ja, andere scholen die zijn de komende week aan de beurt bij ZFM Schoolradio. Het programma is op de woensdagmiddag van 2 tot 3 uur te beluisteren bij ZFM Zandvoort. Dat kan via 106.9 FM, DAB Plus 6A of wwwzfm livenl En via de televisie op tv-kanaal 40 van Ziggo en 1367 van KPN. Nou, dat was even een mond op. Zeker. Nou, het ja? even na op onze eigen ZFM-app. Goed zo. En uh, ja, wat ook weer terugkomt dit jaar... hartstikke leuk natuurlijk. Een, een steeds groter wordend succes. 17 februari, s'avonds, dat is op een zaterdag... staat de derde editie van de Zandvoort Lightwalk... met een nieuw thema op de wandelagenda. Nou, de routes brengen de deelnemers langs de highlights van Zandvoort. En de mooiste lichtkunstwerken en indrukwekkende lichtex. Meer, meer dan 75% van de startbewijzen voor de populaire Family Walk is al verkocht. En er staan nu al meer dan 5000 wandelaars. Dat is wat. 5000 wandelaars staan al ingeschreven voor de spectaculaire wandeling door Zandvoort. Zeker. Ja, het is gewoon heel populair. Ja, ja, ja. En ja, uh, ik zou zeggen, oh, er komt ook nog een goed doel bij uh, kijken. Want uh, tijdens die derde editie van de Zandvoort Light Walk is KNRM Zandvoort het goede doel. En bij hun inschrijving kunnen deelnemers een vrijwillige donatie doen die ten goede komt aan de Zandvoortse reddingsmaatschappij. En uh, je kan meewandelen langs een zee aan lichtkunstwerken op zaterdag 7, 17 februari. dus. Maar dan moet je wel inschrijven uh, voor de 6, 10, 14 of 18 kilometer uh, op www.zandvoortlightwalk.nl. De inschrijving is geopend tot en met maandag 5 februari of totdat alle startgroepen uitverkocht zijn. Zeker. Nou, je had het net over de KNRM. Die bestaan uh, 200 uh, jaar, Dolly. 200 en er is een plaat jaar. uitgebracht ja. uh, die ja. heet Wat als de storm komt. Nou, daar gaan we het straks even over hebben... maar we gaan eerst even een andere plaat draaien. En dan wil je straks weer het uh, nieuws over uh, Wat als de storm komt. Uh, een mooie nieuwe single van uh, Stef Bos, tezamen met uh, Fleur, speciaal gemaakt voor de KNRM. Blijf lekker luisteren om half drie... Presenteert Dolly Tempierik het uh, weerbericht voor de komende dagen. En straks, uh, aan het eind van het eerste uur, hoor je de uitslag van het schoolbasketbaltoernooi. Wie heeft er gewonnen? Wij gaan het je straks verklappen. Wanna buy a new car? But the price ain't right. <laughs> ain't that dope?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 Yes, I will And if you look, you will discover Yeah, Lord, it's a real motherfuckers Let me stop here at this gas station uh, give, uh, give me three gallons of low lead I'm fooled, nothing else I better stop and give me two hot dogs and a strawberry soda It's a real motherfucker, yeah. yeah Lord, it's a real motherfucker, yeah. yeah It's a real motherfucker, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah It is All right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 To tell a story people want to hear And then you realize that silence is a sound Bob uh, is inmiddels uit. Nothing to lose, heeft hij. Nee, wij deden het nog even met uh, de oude single van hem. Uh, The world is our home. Zie je en uh, bij die plaat van uh, Douwe Bob moet ik altijd meteen aan uh, de zon en het strand en dergelijke denken. Heb jij dat ook? Want het komt door die uh, reclame waar hij aan uh, meewerkt voor een uh, reisbureau. En dan uh, hoor je ook, uh, the world is our home. En dan uh, denk je dus meteen aan vakantie. Hm. Nou, wordt het hier ook uh, vakantieweer, Dolly? Of niet? Um, nou, ja en nee. Ik, uh, ik zat even het uh, toelichten, want ja en nee heb je natuurlijk niks aan. Maar in ieder geval uh, kunnen we op deze zaterdag nog echt één keer genieten van het fraaie winterweer. Ja, voordat we gaan overschakelen op een herfstachtig weertype met wind en regen. Vandaag schijnt eerst de zon volop, maar in de loop van de dag neemt geleidelijk de bewolking toe. Het blijft droog en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur loopt op naar 3 graden. Dan hebben we vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen en de temperatuur daalt nog tot een paar graden onder nul, maar in de loop van de nacht loopt het kwik al iets op. Morgen? Ja, dan start de dag koud met lokaal wat lichte neerslag. Mogelijk komt tijdelijk gladheid voor en vrij snel is het weer droog en bovendien loopt de temperatuur steeds verder op. Uiteindelijk is het zondagavond een graad of acht boven nul en is van eventuele gladheid geen sprake meer. Maar, maar dan, maar dan los! Uh, de temperatuur gaat vanaf maandag wel oplopen naar 11 tot 12 graden. Maar het is zeer onstuimig. Want er staat een krachtige tot, krachtige tot stormachtige zuidwester. En aan zee is kans op storm windkracht 9. Bovendien kunnen zware windstoten voorkomen van 90 km per uur. En in het noordwestelijk kustgebied zijn uithalen tot 110 km per uur mogelijk. Dus ik zou zeggen... Haal de balkonnetjes weer even leeg of leg alles plat. Zeker, daar, alles gaan de pla daar gaan de planten weer. Ja, Ja, oké. Okay, nou ja, dat is een hoop narigheid wat je voorspelt, Dolly. Ja, dat is niet fijn. Hè? Nee, dus zeker ik zou niet. zeker als ik u was even lekker genieten van het weekend. En daarna prepareren op weer een storm die eraan komt. En uh, dit alles, uh, dit weerbericht, dat werd u aangeboden door Rico Schreuder via RicoWeer.nl. Dankjewel. Nou, dan gaan we even een heel ingewikkeld uh, bruggetje maken. Want uh, ja, bij dat weerbericht dacht ik meteen aan wat als de storm komt. Hè, want die komt eraan. En dan denk je ook meteen aan uh, de producers Fluitsma en Fantijnen. Die hebben deze gemaakt. Het land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan. Behalve als we winnen.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 Lekker en gauw houden op een uh, zonnige zaterdag hier in Zandvoort. Je hoorde, uh, Gino van uh, en People got a move. Daar ja, ben je ja, wel ja. vrolijk van hè, zeker? Ja, natuurlijk word ja. ik wel vrolijk van. Ten eerste. Jij gaat erheen, ik... toch? Oh, ja ja, ik, ja, ja, ja. Jongen, ik krijg het voor mijn verjaardag van mijn kinderen. Wauw. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik vond het zo bijzonder dat die man uh, naar Haarlem komt. Uh, ja, wanneer gebeurt dat, joh? Ik, ik, ik denk dat, dat je dat nooit meer gaat meemaken. Dus ik, ik zat al steeds van, oh, ik wil zo graag naartoe. Oh, wat zou ik dat leuk vinden? En ja hoor, vandaag kreeg ik te horen dat ik het als wel een cadeautje krijg. Kijk, leuk. Ja, en wanneer enige, gaat en... hij uh, optreden? In, 13, mei, uh, 13 mei. Waar is dat? In de Philharmonie. In de oh film. ja, oh, dat is zo'n mooi zaal. Ja, joh, geweldig, geweldig. daar heb ik ook uh, Pieter Frampton gezien voor de laatste keer. Oh. Ja, met zijn laatste wow. optreden. Ja, ja, ja. ja. Wow. Zo. Ja. Echt hoor. Echt. Maestro ja. is ook opgenomen trouwens, hè? Daar, dat uh, ja. programma. Ja, daar ja, zijn trouwens nog steeds kaarten voor te verkrijgen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus de finale of... of zo is dat? Of... Nou, dat, dat weet ik niet. Ik zag het uh, langskomen toen ik bij Phil uh, aan, het, uh, aan het scrollen was. Dus. Genoeg, oh, okay. uh, genoeg te doen. En de Gypsy Kings komen ook. Zo, Kings. Hey, zo, Zo, zo, zo. Zijn ze nog steeds bij elkaar dan? Ja, Ongelooflijk, hè? Ja, ja, ja. ja. Hé, hey Dolly, ik ja. kreeg net een berichtje van, vanuit de, de Corver Sporthal. Oh. Daar wordt op dit moment heel druk geteld. Ja. En zo dadelijk uh, weten we wie het uh, schoolbasketbaltoernooi heeft gewonnen. Ja. Hoor we zo meteen zometeen uh, meer over in deze uitzending. Maar er is wat anders, hè? We hadden het al over de KNRM. Wat als ja. de storm komt. Over Fluitsma en Fantein. Ja, dat uh, ja. ja, is al ja. Heel bijzonder, hè, wat er gebeurd is. Ja, dat het, was. Uh, zondag, zondag, zondag. afgelopen zondag. Ja, de, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij bestaat 200 jaar. En uh, ja, dat is natuurlijk een jubileumjaar. En ter ere daarvan hebben Stef Bos en Fleur de single Wat als de storm komt uitgebracht. Nou, uh, Stef Fleur en. Uh, uh, Stef Bos en Fleur waren zelf zaterdag, zondagochtend 14 januari... op het boothuis van de KNRM reddingsstation Zandvoort... om de lancering van het nummer Wat als de storm komt... persoonlijk met de vrijwillige Zandvoortse bemanning te vieren. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, hè? En ja, het is een indrukwekkend lied. En het gaat over alle gevaren die de ridders van de KNRM trotseren... om ons allemaal hier in Nederland veilig te houden op en rondom het water... De, de, de productie trouwens van die pakkende song... die werd verzorgd door Jochem Fluitsma en Erik van Tijn. Had je van uh, 5 miljoen mensen. Juist. En uh, ja, op YouTube staat inmiddels ook de bijbehorende videoclip... Um, die op indringende wijze het heldhaftige werk van de medewerkers... en de vrijwilligers van de KNRM in beeld brengt. Um, de KNRM opereert al sinds haar oprichting in 1824... Bewust, zonder overheidssteun en kan haar werk doen dankzij donateurs. En dan denk ik bij mezelf, kijk al die mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven uh, op de boot springen of allerlei kunsten moeten uithalen om mensen te redden. Dat zijn helden, maar ik vind dat die donateurs net zo goed helden zijn. Dat die het mogelijk maken dat het allemaal kan gebeuren. Niet alleen donateurs trouwens, ook uh, krijgen zij geld uit nalatenschappen en giften. Uh, op dit moment worden de 75 reddingboten bemand door 1500 vrijwilligers en komt de KNRM jaarlijks meer dan 2000 keer in actie voor noodbehandelingen, waarbij gemiddeld ruim 3000 mensen worden geholpen of gered. Zo zie je maar weer. Heel belangrijk werk. Absoluut, absoluut. En uh, kijk of je kan steunen uh, via de knrm.nl. Kun je een link vinden waarbij je eventueel geld kunt storten. Zodat, het, uh, zodat ze het mooie werk kunnen blijven doen. En ik denk dat we nu maar moeten gaan luisteren naar het nummer. Wat als de storm komt. Ah.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 Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. De mooie nieuwe zingel van uh, Stef Bos en uh, Fleur. En Wat als de storm komt? In place that I go every time that you're in town it's just me in my knots in my stomach and it's true never mind Ik zeg, ik ben er wel een beetje trots op hoor. We draaien ook uh, de nieuwste muziek, Dolly. Ja, en dit was ja, ook zo'n ja. plaat uh, Keigo, samen met uh, Eva Max. De Belgische Keigo ja. en uh, ja, Whatever heet het nummer. Is dat maar, geen koffer? Die ken jij natuurlijk van Shakira. Ja, dat wou ik Whenever, zeggen. Whenever, Wherever. Ja, ik wou zeggen, is toch geen nieuw nummer? Nee, wel, maar, maar van haar is dat een uh, nieuw, nieuwe koffer. Zij brengen cover. het als uh, nieuw nummer uit. Keigo en Eva Max, het zal waarschijnlijk wel een hit gaan worden. We hadden het net over de, de Zuid, hè, wat zeg maar, opgeknapt gaat worden, parkeerterrein. Ja. Medio juli is de planning dat dat klaar is. Ja. Maar daarvoor moet al de reddingspost van de reddingsbrigade in Sanford klaar zijn. Ja, dat, dat zou wel natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar ja, ze liggen op schema, de, of tenminste de bouw van die nieuwe post van de reddingsbrigade, ligt op schema. Dus de verwachting is dat die half mei klaar is is. Want ja, ze hadden ook nog verwacht dat de storm in de vrieskou wat, uh, wat invloed zouden hebben en vertraging op zouden leveren. Nou, dat, is, dat is, heeft nauwelijks iets uh, aan invloed op de planning gehad. En dus ja, verwachting half mei. Um, ja, half november zijn ze natuurlijk begonnen met de bouw en dat uh, die verving het oude iconische gebouwtje dat... dat heel dicht tegen de boulevard aanstaat. En dat is met deze niet. Nee, het was wel nieuwe... nou een mooi gebouwtje, maar uh, ja, ja, viel van ellende uit elkaar. Uh. Ja, en, en dit nieuwe onderkomen, dat komt een stuk dichter bij zee te staan. En dat is een gevolg van de eisen van het Hoogheemraadschap van uh, Rijnland. Hè. En uh, dat wil dat het duin op een natuurlijke manier kan aangroeien met zand. En ja, daarvoor is meer ruimte nodig bij het duin. En die prominente plek op het strand ja, die heeft geleid tot protesten van bewoners van de boulevard Paulusloot. En een naastgelegen strandtent. Omdat zij vonden dat hun uitzicht wordt aangetast. En de bezwaarprocedure hebben wel de start van de bouw van de reddingspost met acht jaar vertraagd. Ongelooflijk. En ja, het gaat nu toch gebeuren. En uh, na ruim veertig jaar is het dan uh, einde van dat uh, gebouwtje. Dat prominente ja. gebouwtje daar in de Zuid. ja. Over de ja. Zuid gesproken, hè? ook in de ja, Zuid dus. Ja, ja, dus er gebeurt dan. nogal wat uh, hier Absoluut. in Zandvoort. We ja, zijn weer zeker. lekker bezig ja. om het helemaal uh, klaar te maken voor uh, de volgende zomers. En dat we weer lekker kunnen gaan genieten van het mooie weer hier, uh, Donnie. Ja, en dat we ergens terecht kunnen als we ons uh, bezeren. Zeker, ja, ja dat ja. is ook niet geheel uh, onbelangrijk. Zo, want er ja. gebeurt wat hoor op op de een pleistertje erop en dergelijke, Het moet allemaal kunnen. Ja. De Rensbrigade die zorgt daarvoor.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 He's you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got credit gobble, stand off side, she's got Betty Davis She'll let you take her home.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 She's ferocious and she knows just what it- Kan je blij worden van een wandeling op de boulevard in Zandvoort. En uh, zoals ik met mijn scootmobiel, echt heerlijk. En zelfs nu het uh, grijs, nat en koud is. Want er staan weer 30 nieuwe panelen met aquarellen in vrolijke kleuren... ...met het strandleven uit de jaren 30 En die afbeeldingen zijn gemaakt door illustrator Herman Moerkerk... En uh, Tijdens zijn bezoek aan de badplaats maakte hij een serie van 135 aquarellen op het strand van Zandvoort. En daarvan zijn er nu 30 op de boulevard te zien. Geweldig. Ja, nou, wij gaan even heel snel naar de vooral. Want we hebben Thomas oeh, oeh. de jong aan de telefoon. Goedemiddag Thomas. Ja, een hele goede middag. Een en, goede middag luisteraar. Ja, ik hoor je heel erg zachtjes. Dus kan je een beetje rommelen aan je telefoon uh, misschien dat het uh, wat, uh, wat harder is? ja, ja kijk, beter. kijk heel, ja, beter, beter. heel beter beter, beter. zeker Thomas <laughs> hoor je heel goed stop <laughs> nee ja, <laughs> ja want uh, jij hebt Lijker, vandaag van de van de in... ja je hebt vandaag geweldige gedachten gehad hè met schoolbasketbal ja, onwijs, onwijs. ja was het spannend druk ja nou het, er zaten spannende wedstrijden bij zeker oh, echt? weten. zeker weten ja, ja. en wie was je ga... favoriet uh, de favoriet, ja, dat is toch wel uh, oud en vertrouwd, de ONS. De ONS, maar, he, ja. De Hanni Schaf, moet zeggen, die was ook uh, goed aanwezig. Ja, oh. Oh, wat goed. Ja, zeker weten. Zeker mooi, weten. mooi, mooi, mooi. En, en waar zijn we geëindigd? Nou, ik ga even uh, schakelen, want Chris zit naast me. Die gaat ja? jullie precies vertellen wat de uitslag is geworden van het schoolbasketbaltoernooi. Top, top. Nou, ik ben benieuwd. Ja, goedemiddag met Chris van den Broek. Hey, Chris Dolly hier. Hallo. Hi. Hi. Hey, dag Olly. Hallo, Chris. Ja? Goedemiddag. En Rob. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Ja, ja, we worden je vanmorgen ook al bij de collega's, hè, trouwens. Ja, dat klopt. Leuk. Dat klopt. Hans had maar gebeld. Ja, ja. Dat klopt. Dag. Nou, mooi. Jij hebt de uitslag. Ja. Ik ben heel ja. benieuwd. Ja, het is nu afgelopen. En uh, ja. we hebben uh, bij de meisjes ja. iets op de eerste plaats geëindigde ons toch. Uh, ja. ja, toch? Altijd, en de tweede he? is Hanni <laughs> Han Schaft en de ja? derde de 700. Ah, uh, wat leuk! Ja, de de Maria-school hadden geen meisjes-team. Ah, wat jammer. Dus ja, dat was dan jammer. Ja. Nou ja, bij de jongens hadden we dus uh, vijf teams. Ja. Nou, daar is uh, geëindigd op de eerste plaats ook de ONS de 2. Ja. Ze hadden dus twee teams. Ja. Uh, de Zevenonk is op de tweede plaats geëindigd... omdat zij een iets beter gemiddelde doelgemiddel hadden als, als de Hannie Schaft. Die is Aha. een derde geworden. Ja. ONS 1 is vierde en de Maria School is vijfde geworden. Goh, zie me nou, en dan hebben we dus het nummertje uh, ja. bij elkaar geteld. Nou, ja. dan komen we uit op uh, dat op de vierde plaats is geëindigd, de Maria School. Want ja, de jongens en de meisjes worden bij elkaar geteld, maar ja, ja. de Maria School had ja. natuurlijk geen meisjesteam. Okay, nee, dan, uh, dan gaat het natuurlijk al zelf zakken, ja. Daarom. Nou, de derde was de zeevonk. Ja. Uh, de tweede is Harry Schaft. En uh, met vlag en wimpel LNS de Wisselbeker gewonnen. Hey. Die gaat eh, naar de ONS toe. Nou nee, ja, van harte gefeliciteerd hè, ONS. Ja, ja geweldig. Ja. Weer de ONS zeggen. Hoe, hoe ja, kan dat ja. nou toch dat de ONS uh, zo vaak ja, ja. een ja, overwinning menen? Ze hebben natuurlijk veel leerlingen. Oh. En, uh, er zullen waarschijnlijk een paar goede basketballers op zitten. Dat, dus. ja, dat ja, denk ik, ja. ik hoop dat ze zich uh, gaan aanmelden bij ons. Want bij de, de Lions, die kunnen we goed gebruiken. Oké, nou heel snel <laughs> nog even vlak voor het nieuws. Waar kunnen ja. mensen zich aanmelden als ze uh, willen baasvrouwen? Uh, daar, daar ga ik je Thomas weer even. Oh, hebben, dat uh, dat, is, uh, dat uh, gaat niet meer, daar hebben we geen tijd meer voor. Oh, dat doe ja. ik, nou, nou, ik nou, ja, straks wel. De, in ieder geval gewoon met de Lions aanmelden. We hebben ja. ook een site van de Lions, daar staat ook een formulier op, daar kunnen ze zich altijd aanmelden. oké. Okay. Nou, dankjewel uh, daar uh, live uh, vanaf uh, in de tijd. Tot het over. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 3 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3